In Nederland blijven steeds meer scholieren zitten. Ruim 1 op de 5 leerlingen van 15 heeft een klas moeten overdoen. In Nederland zit daarmee ruim boven het gemiddelde van de landen die lid zijn van de OESO. Volgens de inspectie voor het onderwijs moet de kwaliteit van het onderwijs omhoog, omdat kinderen onnodig zouden blijven zitten door slecht onderwijs. In Den Bos is vanochtend de grote actie gehouden door de Belastingdienst. In en rond de Graafse Wijk zijn controles gehouden bij mensen die nog belastingschulden hadden uitstaan. Volgens omroep Brabant zijn bij de actie 29 auto's in beslag genomen, is beslag gelegd op 20.000 euro en zijn drie mensen gearresteerd. In oktober vorig jaar was er ook al een uitgebreide controle in de Graafse Wijk in Den Bos. De voormalige basketbalster Magic Johnson heeft de top Honkbalclub Los Angeles Dodgers gekocht. Volgens de failliete honkbalclub betalen Johnson en een aantal andere investeerders samen 1,5 miljard euro. Johnson heeft met de investeerdersgroep ook het Dodgers Stadion gekocht voor 150 miljoen. Dodgers won zes keer de World Series en de laatste keer was in 1988. Het weer volop zon, het wordt 12 tot 19 graden. Morgen vooral in de middag meer bewolking en het wordt dan iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het blijft toppen op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Tussen Venendaal en Maarsbergen zaten nu 10 kilometer. De kapotte vrachtwagen is weg, maar in de file is er nu een personenauto stilgevallen. En daarom is tussen Venendaal west en Maarsbergen de linkerrijstrook dicht. Verkeer vanuit Arnhem naar Utrecht rijdt daarom nog steeds het beste om via Barneveld en Amersfoort over de A30 en de A1. Ook de A12, maar dan richting Den Haag tussen Woerden en Nieuwebrug 5 kilometer door een kapotte vrachtwagen. rijst rechterrijstrook is dicht.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 In Zandvoort. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op, op tv, radio en internet. ZFM met nu de Muziek Boulevard. Ah ja, yo Kevin de Graaf nu bij uur opener met Old oh Chariot. We gaan zo lekker nieuws voor u uitleggen en hoe uh, oh, we het bij je nieuw. Altijd Kevin de Graaf Chariot.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 En de Jets Guitar King of was het nou Bintangs Travelling in de USA? Welke was nou? Bintang. Bintang. Oké, okay, dan gaan we lekker gaan er ook weer Helemaal mooi, helemaal lekker, lekker, lekker. Ik heb trouwens net een verzoekje binnengekregen. En als het goed is, ons uh, verzoekje is zo binnen. Wie is nu uh, uh, aan het downloaden? Een uh, one, oneindige muziekbron. En uh, ja, uh, het verzoekje is een uh, oud, die krijgt uh, hele oude, doos, maar absoluut die mag niet vergeten worden. Natuurlijk onze eigen Frank Sinatra. Met uh, een van zijn bekendste nummers. Uh, I did it my way, uh, fly me to the moon of New York, New York. Of ja, dat was inderdaad. Ja, of met Sinatra Lekkere nummers. En kijk, jongens, flits en snel, ik hoef niet eens meer te kwijlen. We gaan al gewoon lekker beginnen. Gooi hem de maar op. Horen ja. wij wat? Horen wij wat? Ja, ja. Frank Sinatra met Fly me, Fly me to the Moon. Fly me to the Moon. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on.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 For all I worship at the door Oude muziek uit, oude auto, zeker niet vergeten. Mensen onthouden, en Senator heeft het de grootste deel van de is wel gemaakt. Hij was weer lekker. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. En wat gaan wij ondertussen doen? Wij gaan dus even lekker de evenementen doornemen, zoals beloofd. Ja, maar dan had je ik... iemand moeten bellen. Daar had ik ook iemand moeten bellen, dat klopt ook. Maar we waren zo gezellig bezig. Ik denk, ah, we gaan nog even door. Drudu, drudu, drudu. Maar we kunnen nog even kijken, want we hebben sowieso nog een hele lijst voor ons met wat allemaal genoemd Eeeh... is. We hebben een hele maand. We hebben een hele maand. We hebben sowieso uh, net uh, even uh, gekeken in een open van Sleggen uh, voor Zandvoort. Die heer laat zeer aankomen. van hem te graag. De heer hier dus met. Dan moeten eventjes kijken, want... Uh... Want uh, ondertussen uh, Robbie is zelf aan het kijken wat we allemaal uh, nog allemaal te doen hebben. En even kijken, hij is ook even aan het kijken voor Slender waar we natuurlijk net over vertelden. Daar gaan we even naartoe bellen, want... Uh, we gaan eens even bellen. Daar uh, wil ik wel meer over weten. I'm curious. Rob, vertel eens een beetje. Vertel. Nou, dat is uh, We gaan eens even kijken, want... ze hebben dus een nieuwe locatie op de hoge weg. Geloof ik. Ja, ze zaten op de schoolstraat. Het is een heerlijk massage en alles erop in eraan. Daar gaan we zo direct denk ik meer over horen... Mike is nu aan het bellen. En uh, je kan ook moeiteloos afslanken. Dat is ook altijd goed om te weten. <laughs> Mike kan je het wel gebruiken. Ja. <laughs> ja, hoe heet het? Wat, uh, wat hebben ze voor wie? Voor de figuurcollecties, verlies van centimeters en zo, alles erop en eraan. Echt waar ik heen zou gaan. Mike heeft uh, een meneer of mevrouw aan de lijn. Die gaan we zo direct spreken voor uh, enige extra informatie. En uh, Maurice zit er ook gezellig. Die is uh, bezig met de vinyljaren voor het opbouwen. Die gaat vandaag vanuit vier uh, draaien. <laughs> Kijk, Mike heeft het uh, geregeld Vertel eens Mike, wie hebben we aan de lijn? Wij hebben aan de lijn, zegt u het maar Ik spreek met uh, Peter Smits, eigenaar van Slender Zandvoort Slender Zandvoort hey, Slender Zandvoort is de bedoeling dat hij dit het weekend vanaf de schoolstraat gaat verhuizen Naar de hogeweg 56A Oké, okay. okay. uh, vertel eens wat meer over, over Slender You, daar blijkt wel heel nieuwsgierig naar. Nou, Slender You is dus een uh, procedé wat bestaat uit zes bewegingsbanken. Oké. Okay. En dat zijn banken die dus mensen de, de weerstand van hun lichaam niet mee hoeven te nemen. Oké. Okay. Die worden dus door de banken bewogen, op zo'n beetje normale manier gezegd. Oké, okay. okay. dus het is echt helemaal echt voor de ontspanning ook. Echt ontspanning, totaal, moet de ontspanning is daarvoor nodig, want anders uh, heb je er niet zoveel aan, mm -hmm, want dan leg yeah. heb je het idee dat je niets slecht te doen, dat is in principe, qua lichaam is dat niet zo, maar dat gevoel heb je. Okay. Wow. Dus je moet recht geestelijk helemaal mee bezig zijn en de mensen die er meeste mee bezig zijn, dat zijn mensen die of lichten of soms wat zware klachten hebben, zoals een reuma en slechte knieën, slechte heupen en ook okay. meer dames en heren die af willen vallen. Hey. Ook altijd handig. Nou, dat kan makkelijk. Het ja. valt er eigenlijk is een beetje overgeweven dat ik zeg afvallen is eigenlijk geen goede woord. Het is eigenlijk centimeters verliezen. Okay. We hebben, op bepaalde plekken hebben wij altijd overtollig vet zitten wat we graag of vocht, wat we graag niet hebben. Ja, wat we liever verdelen ergens anders. En dat verdelen we dan liever, ergens anders net wat je zegt. Ja, ja, ja. En dan krijg je eigenlijk een veel beter figuur. Okay. Ja, je, je hoeft er niet in principe qua gewicht uh, veel aan te verliezen. Nee. Okay. Want eigenlijk, als je dus veel die banken gebruikt wat wij adviseren in de week... Dan wordt het omgezet, dat vet en andere, in vocht wordt omgezet in spieren. Okay. Waardoor je eigenmatig uh, zwaarder wordt en je centimeters gaat verliezen. Maar eigenlijk qua gewicht bijna hetzelfde blijft. Ah, dat is wel apart. Dus, het woord, ja. Ja, dus het wordt eigenlijk, je wordt er helemaal omgevormd, al in feite? Je vijf. wordt er eigenlijk, als je daar intensief, intensief mee bezig bent, omgevormd. Oké. Okay. Je krijgt er een ander lichaamfiguur van, je krijgt er andere kledingsmaten van. Oké. Okay. En, en, en ik dan ken dan ik wel een en jullie hebben zondag dus de open dag voor de officiële opening. Ja, wij zijn dus nu van schoolstraat geweest, houden we dus wat hoofdzaken op dit gebied als de banken. En de vacuüm, die is echt helemaal vervallen. En we gaan dus nu naar de hoge waar wij twee nieuwe procedés tevens introduceren. Oké, kunt u daar iets over verklappen? Nou, dat is een soort kantelbank. En dat is dus een procedé, wat eigenlijk vrijwel veel, wat meer op de schoonheid een beetje gericht is, en op de spieren. Oké. Okay. En, en dat is dus daar val je van vanaf. En dan vraag ik me af, oh, zo'n kantelbank. dan denk ik van, zo'n bank, jij ligt er dan op je rug en op het nee, andere moment je lig je één op je buik, dacht ik. Je kan er op je buik, je kan erop staan, je kan er op je, op je handen, je kan er allemaal oefeningen op doen. Oké. Okay. Per, per lichaam deel kun je er een oefening mee doen. Oké. Okay. En That's hebben jullie ook echt uh, vaste leden die ook echt uh, terug uh, blijven komen, die jullie ook echt gewoon vast coachen? Ja, we hebben dus in ieder geval vaste leden voor, de, voor dit systeem. Dat het natuurlijk niet op te gaan, dus uh, mm -hmm. maandag voor het eerst, of tenminste uh, zondag aan het introduceren. Oké. Okay. Dat is een procedé wat nog niet in Nederland te krijgen is en ook hier in de regio niet te krijgen is. Dus uh, <lacht> wij zijn de eerste hier in Zandvoort? <lacht> wij zijn op het ogenblik, dus zeker de eerste dat we dit procedé mee te maken krijgen, ja. Nou, dat is zeker de moeite waard om even een Kijk, kijkje zo. te nemen. Zou ik zeker adviseren om even langs te komen. Kijk. Het dus, is allemaal uh, niet in Klein-Zandvoort gebeurd, jongen. Wij zijn zelfs de eerste met een hele nieuwe kom maar op hoor. Ja, zeker. En zo kom je het een beetje, je het een beetje vertellen. En dan heb ik nog de grote fruit afsluiting. Banken. En dat nieuwe Proostdijk gedaan hebben. Dan hebben we ook nog een het ontspanning. En we hebben de... een van de eerste. super deluxe. Zonnebanken. Oh, Oké. Okay, ja. Ultra, ultra zonnebank heb ik gelezen. Ultra zonnebanken, die zijn vandaag, dat is de 10.000 nummer 1, dat is de serie 10.000. Het is de eerste product die zo uit de fabriek in Duitsland bij ons geplaatst is. Kijk. Ik ben benieuwd. Je dus de... dus zou zeker even een kijkje komen nemen bij ons. Vanaf 10 uur, ah, zondag? Vanaf 10 uur zijn we aanwezig, tot aan 4 uur. En we hebben dat nieuwe procedé. hebben we een dame. Of eigenlijk een professionele begeleiding. Die alle dames die er benieuwd zijn, legt ze alles aan jullie uit, van, of aan de dames uit. Hoe het moet, wat wel moet, wat je niet hoeft en wat je wel mag. Oké, okay. ja, dus zeker interessant. interessant. Heel interessant. <laughs> nou, dus kortom, uh, ga allemaal zondag uh, naar uh, de Hoge weg toe, uh, op 56A. Slendium ja. Zandvoort, zeker doen. Oké. Okay. Hartstikke bedankt. Hartstikke goed dat jullie hem uh, mochten introduceren. En uh, oh, succes heet. zondag. Dankjewel. En heel veel succes in die nieuwe locatie. En jullie ook hè. Oké, okay, hoi, hoi hoi. Dus dat is uh, Slender You. Slender You, dat betekent dus eigenlijk gewoon in plaats van dat mensen echt heel veel stress moeten hebben voor het afvallen. Gewoon relaxed afvallen, jezelf mooi kunnen omvormen. Hey, en dat kan nu nog, maak je je bij klaar voor die zomer, want het, het mooiste weer is er al. Daarom. Dus dat je gewoon lekker strak in je bikini zit of lekker, lekker of een badpak, wat jij leuk vindt, of, of je skinny jeans, weet je, in mijn skinny jeans. Nou, als ik, al mijn vet moet, als ik al mijn vet moet gaan verdelen, word ik ook niet echt vrolijk hoor, volgens mij. Als ik mijn vet moet gaan verdelen, dan blijft er uh, niet echt veel van me over, behalve denk ik, uh, ja, uh, hoe noem je dat ook weer, lattenbodem. Mijn <laughs> latte bodem, kom me melden. Mijn latte bodem, met een uh, strakke ridge. Ik heb nog trouwens uh, wel een uh, lekkere zomersnummertje heb ik trouwens nog. We gaan eerst even, want als het zomer is, krijg je natuurlijk dorst. En als je dan gaat slapen, ga je in je bed drinken. Dat wil ik van jou horen. Nou, dat is een dat nummer. Dat ga jij mij nu vertellen. Nee, dat is een nummer nou, van Rob me Hoeken. wil laat ik maar horen. Ik met drinking ik on my bed. Huh? Geniet van Slow Via is gaan wij snel weer verder naar het volgende nummer Je hoorde Rob Hoeken met Drinking On My Bed inderdaad. Dat gebeurt net met warm bier We gaan nu luisteren naar Mash Canada van de Black Eyed Peace Lekker, zomers nummertje Salsa, gaan we dansen misje Kom maar Mash Canada. Blacker Peas came to make it hot. Ten. We beat the fire, stop Ten. Bubbling up just like lava Like lava, heated like a sauna Penetrating through your body armor um, uh. Rhythmically we massage uh. With hip hop mix up with What's up, uh? so yes, yes, y'all yo. You know we never stop, we never rest, y'all The so Blacker Peas will keep it funky fresh, y'all And we won't stop until we get y'all Till we get y'all, say it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 Aangeschoten aan de telefoon hebben we binnengekregen. Even kijken, we spreken, we spreken met Erik van Jazz Zandvoort. Ja, hallo, Erik, ik ben hier. Hallo, een hele goede middag. Ja, we, komen, we kwamen zo even heel even snel tussendoor binnenvallen, maar uh, ja, wij bellen aan, naar, naar aanleiding van de Jazz uh, Zandvoort uh, ja. voor die in Zandvoort. Vertel. Zeker leuk, komende zondag is weer een concert. Uh, dit is uh, ja, alweer het tiende, tiende seizoen dat we het in Zandvoort organiseren. En uh, ja, gewoon een ontzettend leuk werk te doen en gelukkig uh, ook met uh, redelijk veel uh, bezoekers, maar het kan ook beter natuurlijk. Oh, Oké. Okay. Nou, vertel er eens uh, een, uh, een klein beetje, vertel er, eens, vertel er eens wat meer over. Wat, uh, wat gaat er allemaal plaatsvinden? Wat, uh, welke artiesten komen er allemaal? De opzet van het, van het uh, concert is dat er een, uh, een jazzpodium uh, in Kermeland is waar wat, uh, op, op wat meer concertmatige manier van jazz kan worden genoten. Mm -hmm. Want je hebt heel vaak uh, live in de vroeg geeft je, je muziek natuurlijk ook, ook hartstikke leuk en gezellig. Maar uh, het gaat vaak wel eens de koste van, uh, van de muzikanten zelf die kunnen spelen. En bij ons is het echt wat meer concertmatig. Dus het is ook in de, de, de krocht binnen. En dan uh, is er een basistrio. Dat is uh, Johan Clement. Dat is een oorspronkelijk Belgische pianist die uh, docent aan het conservatorium in Rotterdam. Ik ben naar de Bassist bij. Uh, en dan hebben we elke maand een andere gastrolist. En dat is uh, komende zondag, is dat uh, gitarist Vincent Koning. Dat is een uh, jongen die uit uh, een de, de helder geboren is. En uh, ja, inmiddels wel een van de beste van is het is inmiddels. Uh, alleen zal niemand hem kennen, maar dat is altijd zo. Ja. Een keer <laughs> ja, dat je je ziet, dat bestaat ook bijna niet. Dat zul, dat zul je altijd zien, hè? Ja, nou dat is ook niet zo erg. Maar die jongen speelt geweldig. Gietwist. Vreselijke leuke jongen ook nog eens een keer. Maar uh, geweldig spelen. En, en uh, ja, jong. Ja, hij is denk ik, nu uh, halfwege 30 inmiddels. Maar hij uh, uh, uh, heeft een eigen trio met Rob van Bavel en uh, Frans van Geest. En daar uh, doet hij een triatotournee mee. En heeft zijn al CDs mee gemaakt. En uh, ja, zeer de moeite waard om te beluisteren. Dat klinkt hartstikke goed. Dat klinkt heel goed. Ja. ja. Worden er, uh, ook echt, worden er ook echt eigen nummers gespeeld of ook echt uh, oude uh, jazzklassiekers? Dat laten we uh, echt aan de, aan de, aan de gasten zelf over. Uh, soms hebben we inderdaad uh, uh, so solisten die, die, uh, die een mix maken. Soms hebben we mensen die eigen nummers meenemen. Dan moet van tevoren even gereputeerd worden. Dat doen we dan meestal een paar uur van tevoren. Mm -hmm. Dat moet sturen op. En soms zijn het ook mensen die gewoon zeggen, nou uh, we zien het wel. En, en dan, dat betekent dat je dan veel inderdaad jazzklassieker speelt. Ik denk dat Vincent een beetje een mix gaat maken. Dat hij aan de ene kant wel jazzklassies gaat spelen. Maar aan de andere kant ook wel een paar eigen dingen zal meenemen. Die gaat dus lekker artistiek uh, te werk. Ja, we laten het altijd aan de gasten over. Dat is ook het leuke. En daarom komen we ze ook wel zo vraag. Want ja, ja het, is, het is een feestje. Oh, dat <laughs> is leuk. En wij ja. passen ons aan. Ja. ja, leuk. Ja, dus, ja, dus wij krijgen ja, ja, we een, ja, een hele mooie jazz... Uh, hoe zeg je dat? Een jazzdag. In ieder geval jazz, jazz, ja, jazzdag. een jazzdag. Nou ja, het leuke is dat we daar nou, wel... tien jaar is ook best wel lang. toe we, we, zeggen mensen tegen me van... joh dit is het in het seizoen. Hoe is het mogelijk dat die tien jaar zo voorbij gevlogen? Ja. Maar het, dat komt ook, Ja, het is gewoon ontzettend leuk. Hè? En, uh, time flies when you're having fun, heet dat. Ja, dat klopt. En uh, dat is absoluut het geval. En ja, yeah, het is gewoon een ongelooflijk leuk project om te doen. En, uh, en ook na tien jaar... Uh, elke keer... Uh, Zie ik er echt naar uit om daar te gaan spelen. Helemaal top. Nou, we hopen sowieso dat jullie er nog eens even 10, laten we zeggen 20 jaar aan vast kunnen plakken. Ja, weet, je weet. Kijk, aan ons ligt het niet. Maar het is natuurlijk ook zo: je hebt natuurlijk altijd een. Ja, je hebt ook een tapliet nodig. Nou, daar hebben we niet over te klagen, moet ik eerlijk zeggen. Ik stond best wel mee, maar het kan altijd beter. Er kunnen 200 mensen in die tocht. En die hebben we wel eens, maar die hebben we echt alleen bij de grote namen. Dan komen ze wel. En uh, ja, de mensen moeten een beetje, beetje doorkrijgen dat ze eigenlijk altijd kunnen komen, want het is namelijk altijd leuk. Ook als ja, er mensen komen die wat minder krijgen, bekend zijn. Ja. ja, want zelfs de mensen die iets minder bekend zijn, dat merk je, merk je ook bijvoorbeeld met, met de commerciële muziekindustrie, ja. zelfs de mensen die bijvoorbeeld iets minder bekend zijn, nou, die zijn net zo goed misschien nog nou, beter. Ja, natuurlijk. Kijk, en, die zijn al, en, en, en, en, de, en de grote namen zijn ook eens klein geweest, zijn ook jong geweest, zeker. Ja. Ja, ja, ja, precies. Het is, het is ook hartstikke leuk om te kunnen zeggen dat je die mensen al gehoord hebt, uh, terwijl ze nog niet echt uh, heel bekend waren. En Daarbij is het ook een klein beetje zo dat jazzmuziek natuurlijk ook... Ja, het is niet echt de meest populaire eh, muziekvorm. Hè. De, de, de, de populariteit die het in de jaren 50, 60 heeft gehad. Ja, die tijd komt gewoon niet meer. Nee, andere nee. muzieksoorten die gewoon uh, veel belangrijker zijn. Of die, die, die, die, meer veel, veel, uh, die, die veel meer aanhang hebben. Nou ja, zo so be it, weet je wel. Maar uh, daar, is het, daar heeft de jongere generatie jazzmuziek wel een beetje last van. Want uh, vroeger het daar waren ze de, daar. De, de, de mensen die nu gevestigd zijn, die waren vroeger vaak op tv. Vaak op de radio. Dat werd vaak uitgesteld mensen. Ze wisten wel wie dat was. Ja. Bij de jongere generatie, ja, noem mij eens één, één jazzprogramma op de Nederlandse tv, weet je wel. Dat is er gewoon niet. Nee, nee. Ah, om half twee, als je in op het ligt, we <laughs> er wel eens een concertje van Nocia Novitie en zo. Maar daar heeft de jongere generatie natuurlijk wel behoorlijk veel last van. Ze krijgen weinig exposure. En, uh, maar goed, dat is de reden dat, uh, dat iemand als Vincent van Koning gewoon niet zo bekend is. Want de kwaliteit heeft hij absoluut hoor. Ah, wat nog wel best wel populair is, is het North sea Jazz Festival. Klopt, maar ja, oh, zo... daar hoor je toch ook heel veel de klachten. Dat mensen zeggen: van ja, er uh, uh, uh, wordt heel veel dingen geprogrammeerd die helemaal geen jazz zijn. Ja, ja, ja. Ik vind dat NordSci daar groot gelijk in heeft. Van kijk, je moet natuurlijk zorgen dat die zelf volkomt komt. En uh, programmeer je Earth in a Fire. Wat trouwens overigens niks met jazz te maken heeft, maar wel een te gekke band is natuurlijk. Dus mm -hmm. Ja, dan weet je wel zeker dat je een volle tent hebt. En uh, wat ik het leuke van NordSci vind, is dat ze, ze hebben altijd wel juweeltjes van, uh, op, op jazzgebied hoor. Alleen dat, dat zit wel in de kleinere zalen. Ja, ja. ja. Maar goed, daar ga je toch lekker daarheen. <lacht> ja. ja, dat is wel zo. Ja, ja. Eh, dus dat is een beetje de formule van het notie En uh, heel veel mensen zeggen, ja, ik ga er niet meer heen, want uh, dit is geen jazzfestival meer. Dan denk ik, nou, dat is niet helemaal waar. Eh, dat is het wel. Alleen, het, het blijft uh, ja. op uh, andere schalen, is het weer ergens anders te vinden op dit festival zelf natuurlijk. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja. Kijk, en, en, en, en er zijn, uh, ik geloof, er komen een paar honderd extra nou, die kun je toch nooit allemaal beluisteren. Dus uh, laat, de, laat de financiering lekker ogen bij Earth and Fire en, en de grote pop die daar komen. Ja, ja, ja. Zelf genieten de extra, die in de kleinere zalen zijn, want je kan toen niet als tegelijk laten horen. Ja, daarom. Maar gewoon wel even het genre jazz gewoon, uh, lekker, lekker springleven te houden. Daar jullie natuurlijk goed mee bezig. Ja, dat is, dat, dat, en in dat kader moet je dat podium in voor ook zien. Uh, we, we leveren daar onze, onze bijdrage aan uh, op, op, uh, ja, op, op, op, op het niveau van Kermeland, zeg maar. Maar ja, dat maakt toch ook niet uit, weet je wel. En dat is, uh, daarom blijven we ook enthousiast om het te doen. Precies. En uh, ik zou het wel leuk vinden als, als die. Uh, nou ja, net wat ik zeg, uh, de, de 200 man komen wel als je Rita Reis of Scott Hamilton of Greetje Koufer boekt. Hè? Want dat zijn dan uh, in het jesland uh, bekende namen. Ja. Uh, en, bij, het zou leuk zijn als mensen ook iets hebben van Joh, ik heb ik een koning, maar weet je wat, ik ga gewoon even luisteren. Altijd leuk. Je gaat er geen tijd van krijgen, hoor. Nee, ja. dat hoor ik al. <laughs> klinkt goed genoeg, klinkt, klinkt, klinkt super goed, dat zeker. Dus... Je dus uh, moet gewoon lekker in leven gehouden horen en dat gaat ook zeker wel gebeuren. Daar doen jullie echt hartstikke je best voor. En nou, Daarom maken we ook nog even een stukje extra reclame met ja, jullie. Hartstikke goed, hartstikke goed. Ja. En dit is op 1 april vanaf half drie in de krocht zondag. Ja. Het is niet het half, half, half vijf, de, want we, in, in, in, in, in, in principe is in een half vijf afgelopen, maar ja, we hebben het ook wel eens gehad dat het pas een kwart voor zes afgelopen was. Hoor. <laughs> dat is ja. dat ze allemaal te dus, schrijven, we want more. Dat risico loop je altijd. Ja, dat ja, ja, ja. is alleen maar goed. Nou, dus het is dus zeker de moeite waard om even langs te gaan. Vincent ja. Koning en de band eromheen. Ja. Kijk, helemaal goed. Okay Hartstikke dan. bedankt voor uh, uw enthousiasme. Graag gedaan, jullie bedankt voor je tijd. Dat en natuurlijk veel natuurlijk. plezier zondag. Oké, okay, bedankt hè. Hoi hoi. hoi. Nou, dat was dus uh, weer een heel mooi, een heel mooi gesprek. We gaan lekker even luisteren naar uh, het volgende nummer. Maar Mike moet eventjes iemand opnemen. Uh, Hier hebben we uh, Sandy Coast met Capital Punishment. I'm not the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 truth may vary. This ship will carry our Body safe to shore. Yeah, ja, we krijgen nu my vriendin Dit song even voor mij Christina Aguilera. My enem, man, but mike. <laughs> enem, hey, hey, hey, hey, hey, hey. got the love, I need to see me through. Oh, Altijd een lekker heerlijk. nummer. Heerlijk nummer is dit. Oh, we hebben alleen maar leuke nieuws vandaag, vind ik. <laughs> Ja, het gaat lekker. Het kan he gewoon niet dit. Weet je, gewoon van lekker old school, een beetje retro, een beetje hip, beetje... Ja. Zeg maar, weet je, we all got it, we all got it. We've got him. De goede nummers. Baby, you've got him. Hoe <laughs> <laughs> het? Uh, dit is weer een lekkere uitzending. We kennen ja, helaas Ron Brouwer niet, uh, niet bereiken. Reken. Oh, nee. maar goed. Helaas. Die man die Maarten is... Dan zal ik maar in zijn, uh... oh, heet het? voor zijn honneurs uh, spreken. Want wij hebben op uh, zondag hebben we een heerlijke dag bij Lauw Hardy. Ik zit even te kijken, want uh, je moet je daarvoor opgeven. Dat kan bij de bar. We hebben dan uh, vanaf 6 uur kun je heerlijk onbeperkt scharre eten voor 10 euro per uur. Uh, dit wordt gezellig natuurlijk op straat gehouden, dit feestje. Want uh, de straat is natuurlijk afgesloten. De staat afgesloten op zondag. Helemaal klemkes. Dus uh, we gaan lekker de straat op met de heerlijke grote platen met scharretjes erop. Dit wordt allemaal gedaan door Henk en Ap. Voor de, ja, ik, een de uitvlaan, dus ik heb hem heel die kan gewoon ik uh, heb Ik kan gewoon de halsen hals. ja. En we, we kennen Henk en Ab, Denk ik wel van het uh, Ploeg In uh, Faber, daar hebben ze ook heerlijke Scharren gebakken En uh, dat was ook een zeer succesvol uh, Iets, dus dat gaan we natuurlijk Weer herhalen bij Lau en Hardy Dus je kan voor 10 euro per persoon kun je Heerlijk zondag 1 april Onbeperkt een scharretje eten Heerlijk. En je kunt voor meer informatie of wat dan ook... Kun je op de Facebook van Lauren Hardy checken? Check de Facebookpagina van Lauren Hardy. Ben je nog geen lid? Zoek L even op via ons of via... In ieder geval of via ZFM Lunch. Ja, die kun je bij ons natuurlijk ook terugvinden. Weet je ons toevallig te vinden op Facebook? Of ben je al vriendjes of vriendinnetjes van ons? Ja, ik zit heel even te kijken hoor. Want even kijken. Hoe want heet het? Uh, wij hebben je moet bij ons uh, dan zoeken naar ZFM uh, Lunch. Ja op Facebook. favoriete liken, volgens mij. We hebben ook geliked. Vind ik leuk. Oh, ik ben... Vind ik leuk. Je valt meer. Like. like it. Like it. <laughs> <Like> it. <laughs> oh, Daar uh, kun je natuurlijk alles vinden over de evenementen die wij behandelen. Ons broodje van de week. En als je natuurlijk zelf uh, iets wil uh, inbrengen in de show, kun je ons altijd bereiken op Facebook of uh, ons bellen tijdens de show. 023 5730393 Dank je Mike. Dank u, dank u Ja jongen, alsof ik het uit mijn hoofd ken Alsof we dit vaker gedaan hebben Nee toch, het is de eerste keer Daarom Hoe heet het, we gaan proberen straks met uh, Maurice bereiken uh, te krijgen Want uh, als het goed is Dan uh, komt uh, Maurice straks met zijn vinyljaren over de ploeg heen Dat is gaan gewoon ja. tweejarig bestaan gaan hun vieren Tweejarig bestaan, Zo, dat gaat ook snel hè dat gaat heel snel. Dus uh, ja. Oh wat jammer. We zijn al. alweer. Ik heb hier geloof ik nog een lekker nummertje. dat Of niet? Nee. Nee. nee. Ik heb ook nog een ander nummer. die iets langer. Hoe? Ja, leuk nummer. Hun zeggen Detroit, maar ik zeg Zandvoort. <laughs> Put your hands up. Zandvoort. <laughs> I love that city. Oké, okay, die gaan we even luisteren. Kijken als we zo direct bereik hebben met mode. Gaan we gelijk met hem in de uitzending. Gaan we even bespreken. En hey. voor nu alvast uh, een hele fijne week toegewenst. Want we hebben niet zoveel tijd missie. Nee, hey, we gaan er snel doorheen. Put your hands up voor Detroit. Maar ik zeg, put your hands up voor Zandvoort. I love that city. Ja, zeker. dat heb je 100% goed. Kijk eens. Oh, ik ga even Zo, dat praat wat makkelijker, hè? Kijk eens, dat is die Mo. Jullie gaan lekker uh, zo direct het tweejarig bestaan van de vinyljaren erin gooien. Jazeker, we gaan het uh, vieren vandaag in Café Vier in Kijk. Tweejarig bestaande vinyljaren alweer, mooi hè? Heerlijk. Lekker hoor. Jawel. Je hebt wel een beetje een ruis, heb je in je... Uh, heb een brommetje erin zitten. Ja. ja. Even kijken of we die weg kunnen halen. Zit het, die uit met. zit het bijtje weer in de kabel? Ja, nee, die moet ik even zo weghalen nog. Maar erbij. de erbij. Dus gezellig met uh, Ruud en Mo. Ja, en natuurlijk de gasten hier in het café zelf. Als die wat leuks platen thuis hebben of singeltjes, mogen ze die gewoon meenemen. Kijk, en Dan maar, gaan we die draaien voor ze. Wij komen ook zo lekker een biertje bij je drinken. Gezellig. Neem je ook een mooie plaat mee? Uh, ja, hoor. Komt we goed, nemen goed, we wel wat goed. mee. Alleen maar van. Meer hebben we niet. Kijk, dat komt goed. Nee, helemaal goed. Oké, okay, dan ga ik even snel verder om die bron eruit.